...Max Knechtel en Sietse Dauma. Met Max Knechtel gaan we praten over de Stichting Gezondheid en Welzijn Goorlen. Die heeft mooie plannen. En met Sietse Dauma, pas terug van het CDA-congres... ...gaan we praten over de mooie plannen van het CDA naar het radicale midden. Het uh, belooft een, uh, mooi, een mooie kring te worden. Voordat we aan onze onderwerpen toekomen, zoals altijd, het rondje... ...wat was er in het Goorlense nieuws. Ja... Dat doen we, hè? Ja, dat doen we altijd. Dus waarom zouden we het nu openstaan? Nou op. Ik heb niet zo heel veel... Wat was er in het Goorlesse Nieuws? Want ik ben een paar dagen in Amsterdam geweest. Maar wat ik wel heel aardig vond om te lezen... omdat daar jaren, jaren, jaren terug ook al eens plannen waren... om rond Huizen Anna aan de Bergstraat... een zorgcentrum te maken met bejaarden, woningjes eromheen. Nou, dat is allemaal nooit doorgegaan. Maar nu is er op die plek... Zijn er in ieder geval ideeën, en wellicht gaat het ooit door, maar dan zal ik al wel dood zijn. Worden daar, ja, wordt dat ook ontwikkeld, mm -hmm. dat gebied? Komen daar mm -hmm. huizen voor duur, goedkoop en weet ik wat allemaal? Nou, het lijkt mij een geweldige plek. Ja, nou. En uh, als het betaalbaar is, zou het leuk om te wonen, want je wordt, zit vlak bij het centrum. Maar of ja. het betaalbaar wordt, ja. Nou ja, er zijn plannen voor betaalbaar, voor... voor uh starterswoningen zelfs, en, en voor middelduur en heel duur, hè? van alles. Ja. Niet? Maar er was wel een scheiding der geesten. Ja, ja, ja. ja. ...van het goeie volk uh, woont aan de lei... Ja. het volk. aan de bevestiging... ...ja, ja, ja, ja, ja. dat stond heel duidelijk kennen, hè? in ja. de krant... ...goeievolk Goede volk. ...dus kooievolk. dat was eigenlijk omdat het mij zo trof... ...omdat ik dat vroeger al zo leuk plan vond... Ja. Ja. ...viel mijn oog nog net op, terugkomend... ...maar iets anders is dus helemaal niks met gore te maken hebben... ...hoewel ook weer wel... ...in zijn algemeenheid... ...ik las een stuk... ...moorden met een kind op je arm... En waar gaat dat over? Heb jij het ook gelezen? Ja, ik heb het gezien. <laughs> nou, dat gaat over... Game... Hoe noem je dat? Gamende vrouwen? Ja. Vrouwen die gamen. Ik wil geen benieuwd. Maar weet je? Drie achttiende miljoen vrouwen... Die zitten aan de games verslaafd te wezen. Dat oh ja. is toch niet te geloven? En nee. dat zijn vrouwen van de 10 tot 65. En bij... Dat is 24, 54 procent. En bij de man is dat maar 59. Dat scheelt maar 4 procentjes. Ja. En die vrouwen doen ook al die enge spelletjes hoor. Van, uh, daarom staat er ook moorden met een kind op je arm. Het is dus wel, wel grappig. Nou. Had ik nou nooit verwacht. Ik, ja. mm. Had ik nooit verwacht, jullie? Nee. Misschien kan Max daar wat aan doen. Uh, ja. Met uh, de Stichting Gezondheid en Welzijn. <laughs> en anders schrijf je er maar eens een goede column over. Wil jij de vrouwen van het game af hebben Ben? Ja, ja, hmm. lijkt mij wel. Waarom? Niet? Waarom? Ja, alles wat, wat verslavend is, dat vind ik niet goed. Dat is een oh, nou, maar als ze nou maar eens in de week gamen? Oh, dan nee. Dat, dan ben ik niet verslaagd. Ja, ook goed. als ze schieten? Met ja, ja. een kind op de schoot en ja, een baby in de buik? Maar. Ja, <laughs> Oké, okay, nou. Ja. Ik vond dat ja. toch wel grappig. Want dan moeten er in Goorland toch ook heel wat vrouwen wonen... Ja. die dat met grote regelmaat zitten te doen, hè? Ja. Ik zou er nooit op gekomen zijn om dat te denken. Nou, dus dat vond ik mijn tweede nieuwtje. Napraten over nieuws bedoel ik. Ja, wat uh, is er nieuws? Ik heb het uh, niet gelezen in de krant, maar ik heb het gehoord uh, op dat juli afgelopen vrijdag... dat dat uh, burgemeester Machteld reisdorp een herbenoeming heeft. Heeft dat in de krant gestaan? Ja. Heeft wel in de krant gestaan? Ja. Dat vind ik goed nieuws gehoord. Uh, dat ja. lijkt mij ook. Ja. Ja. ja. Ja. Vind ik ook. Ze is een heel attente, mooie, charmante, leuksprekende vrouw. Ja, ja ze doet het ook goed. He? Het gaat niet alleen om de maar ze doet het ook goed, denk ik. Ja, ze ja. doet het ja. ook goed. En een goed voorbeeld om, om nog wat ja. door te werken na je ja. 65e. Dat is ook, uh, ook prima, hè? Zeker, ja. zeker. Ja. En ze straalt ook echt uit als ze er zin in heeft. Dus, uh, ja. Ja. Vind ik ook. Ze heeft altijd een goede, ja. een goede warme uitstraling. Ja, ja. ja. ja. zeker. Eens kijken, wat was er verder nieuws? Ja, de, het sportpark dat wordt uh, gerenoveerd. Uh, de kop was dat uh, zelfs de Partij van de Arbeid uh, voor zal stemmen. Ook wel een ja, beetje grappig, de kop. Bijna, ja. ja, god, kan ja. ook bijna niet. Maar ja. Het stomme verhaal van die school vind ik wel erg. Dat de kameleon over het sportpark zou, zou moeten komen. Met zes komen. klassen. Ja, Kijk, kan je die ja. zes klassen niet bij een paar andere scholen? Daar zijn vragen over. Hè? Ja. Ik, dat vind ik echt geldverspilling. Ja. Ik moet het ook nog zien gebeuren. hoor. Ja? Nee. Heb jij insight information? Nee, nee, nee. Maar oh. <laughs> het is het zoveel als de plan. Ja, dat is waar. Maar ik vind, nee. vind zo'n klein schooltje. En daar komen dus geen huizen. Hè? Want die school was natuurlijk gepland omdat er 400 woningen zouden komen. Ja, dan heeft nou, die komen in. niet. Nee. En dan, dan ga je daar zes klassen neerzetten. Nou, nee. een paar scholen een klasje erbij en het is opgelost. Zou ik denken, maar ik ben een leek. Goed. Doen jullie ook mee met het rondje? Wat was er in het nieuws? Ja, ik, nieuws, uh, klein nieuws uh, voor, voor uh, uh, landelijk zeg maar, maar toch wel een nieuwtje voor Goorlen. Um, ik kreeg vorige week een brief van de Medik Apotheek, uh, Tilburgseweg, dat ik die ook, dus ja. gaat verhuizen ja, ja. naar de Frankische driehoek. En dat vond ik een geweldig signaal van het begin van uh, weer de hernieuwde dienstverlening op de Frankische driehoek. Nou ja. Het was een doods gebeuren de laatste tijd. Uh, er wordt enorm veel gebouwd. En mooi gebouwd ook. Er staan prachtige nieuwe scholen. Ja, en mooie flats. Ja. Ja. En nu nog uh, wat winkeltjes erbij. En uh, dan is denk ik de hele buurt uh, bij de Helle weer tevreden. Mm. En krijg je daar ook weer een beetje een loop... Naar een subcentrum is. Is ik dan ja. de eerste Nering die, die daar komt? Of, of um, ja? Is ja, dat de eerste zorgcentrum? En ik heb het gesaboteerd, Max. Ja? Ja, ik heb de mediek gem gemaild. Ik kom bijna nooit op de Frankische ook maar wel drie keer in de week boodschappen doen op de Hovel, dus ik wil. Ja, <laughs> ik wil naar de Hovel. En ja. hij mailde gelijk terug, het is in orde. Ja, ja dat kan altijd. Ja, hè? nee maar. Even om uh, ja, mijn apotheek. ondeugd te ja, laten nou, zien. Ja, om dat Frankse driehoek op pijl te houden. Mm -hmm. Nee, en als, uh, als er nu nog wat winkels bijkomen. en uh, de, nieuwe, uh, de twee nieuwe scholen. Uh, en, en, de, en de sporthal. een deur ook eens weer eens lekker flink opengooien naar de buurt. dan. Uh, ...krijgen we daar echt weer een beetje een, een buurtgevoel tegen? Ja, maar het, het ziet er ook leuk uit. Ja, ik bedoel, je ziet af. nou nog wel veel opgravingen en weet ik ben ik. er even niet meer geweest. Is het al bijna klaar dan? Ja, dat is een, nou ja. Ja, ze zijn een eiland op scheut, ja. ja. Er, er wonen al mensen in... Uh, een, ja, een aantal van, van die flats. ja. ja. ja. Nou, maar je kunt zien, als die rommel is opgeruimd... ...dat dat een aardig plein wordt. Ja. Okay. Is. Ja. Nou, en gelukkig ja. laten ik ze het, karakter, het open karakter van het plein... Uh, helemaal intact in bestaan. Mm -hmm. ja. Nou, daar kunnen die zes klassen toch best bij... Ze zijn net, ze Bij de apotheek. Bij dus. <laughs> Op dat plek. Op een verdieping op die school of zo. Ja, een bedoel je. Ja. ja. Oh ja. Uh, nog meer, uh, Max? Nee, ik vond het een, uh, ja, een leuk dus, nieuws. Ze. Ja, ik heb eigenlijk geen uh, grondig geen nieuws. Maar ik heb wel uh, het afgelopen weekend uh, met heel veel plezier gezien dat het CDA heel erg uh, in het nieuws was. Mm -hmm. Naar aanleiding van, van het congres natuurlijk. Ja. En het was ook uh, nou, het algemeen uh, positief nieuws over het CDA. Hè? Ja, daar gaan we het dus uitgebreid uh, over uh, hebben. Ja. Hè? Dus dat was uh, een aangename verrassing. En uh, wat me ook opgevallen is afgelopen week, heeft ook niks met gehoord te maken, is eigenlijk het uitblijven van uh, verder slecht nieuws over onze economie in, uh, in, in, in Europa, in het eurogebied. Euro oh, hè? in Europa, niet in Nederland. Ja. Nee, maar in, in Europa. Uh, Italië en Spanje hebben nieuwe leningen kunnen plaatsen tegen een veel lagere rente. Is dat gelukt bij Monti, voor die 3%? Ja, nou, voor een veel lagere rente dan, uh, dan de keer daarvoor. Zeker? Ja. Ik dacht dat dan nog niet Niet 7, ja. maar, maar 5 of zo. zoiets. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Dus het gaat, dat gaat de goede kant uit. Hè? Nou, mm -hmm. Dat vond ik in elk geval uh, het uitblijven van slecht nieuws. Ja, dat is in zekere zin ook nieuws. Ja, ja. ja. en goed nieuws. Ja. Ja. <laughs> Goed, nou dan is dit ons rondje. Dat was er in het nieuws. En dan gaan we met ons eerste onderwerp. Namelijk de Stichting Gezondheid en Welzijn Ghole. Die heeft mooie plannen. Uh, ik uh, begrijp uit het artikel op de eerste plaats dat, dat die stichting uitgebreid is. Er is een, een andere stichting bijgekomen. Ja. Er was een uh, lokaal gemeenschapsfonds, Ghole Riel. Dat was uh, in het leven geroepen op initiatief van... Uh, onze vorige burgemeester, Wilde Vrijen. Ja. En uh, die was ingehaakt op een uh, initiatief van een uh, hoogleraar uit Amsterdam. Die uh, vanuit uh, zijn grote wetenschappelijke kennis en uh, zijn brede uh, internationale blik in Amerika een idee had opgepikt van wij gaan, uh, je kunt uh, op een wat andere manier met welzijn omgaan. Door gericht uh, zeg maar de commercie bij uh, de projecten te betrekken. En sterker nog, uh, proberen je, je welzijns- en ook voor een stuk zorgactiviteiten te laten financieren door bedrijven en dergelijke. Hij wilde dat in Nederland uitproberen en de vorige burgemeester had het idee opgepikt. En uh, heeft bij haar afscheid ook uh, dat fonds, dus dat fonds uh, gesticht ja. en ook uh, een beetje gevuld met... Uh, de vriendelijke gaven van mensen die zeiden van, uh, wij willen jou iets geven, ja. ben je weggaan. Mm -hmm. <coughs> dat fonds... Uh, hoeveel, hoe, groot, hoe groot is dat fonds? Uh, hoeveel geld erin ja. zat? Geen idee. Geen idee? <laughs> nee. Hm. Zit, uh, het is nooit een groot fonds geweest. Uh, dat was ook in eerste instantie niet de bedoeling. Het was wel de bedoeling om wat groter uit te groeien uh, door... Uh, Allerlei zaken als uh, het oppikken van legaten, uh, de mogelijkheid bieden aan uh, mensen om daar een, een donatie naar te doen. Maar dat heeft, uh, er is erg veel moeite voor gedaan, maar dat ging toch niet zo lekker. Nee, dat heeft oh. nooit gelopen. Nee. nee. En ze hebben wel een aantal dingen gedaan. Uh, onder andere het... Uh, uh, dus voor de voorlichting voor die bejaarden allemaal, dat was wel een succes hè ja, maar dat, nee, dat, dat was zei, dat heeft de dat de, de was een stichting gezegd, die andere zonker. Zonker. Oh, dat dat ja, oké, oké, sorry. nee, ze hebben een zwerfvuilproject gedaan met jongeren. Ja. Uh, dat idee was erg leuk. het heeft ook in Goirle jaar goed gewerkt, uh, maar vervolgens, uh, zoals zoveel vele projecten, ja, sterft het dan een zachte dood uh, bij gebrek aan uh, Pecunier. maar goed, uh, dat fonds uh, was eigenlijk uh, zich aan het bezinnen van... ja, moeten wij wel op deze manier doorgaan? En uh, zijn met ons aan de praat gegaan. En we zijn samen tot een uh, conclusie gekomen van... nou, uh, samen zijn we sterker dan twee apart. Uh, dus laten we de, de koppen bij elkaar steken... en ook uh, de budgetten bij elkaar uh, voegen... en gezamenlijk verder gaan. En dat is... Uh, per 1 januari eigenlijk besloten en het gaat ongeveer uh, half februari in. En dat heeft ertoe geleid in ieder geval dat uh, het bestuur van de Stichting Gezondheid en Welzijn... Uh, is uitgebreid met Johan de Koster. Mm -hmm. uh, bij vele goordenaren wel bekend ja. als de vorige bestuurder van uh, de woningbouwvereniging. En uh, Frans Hoekstra uit Riel, die uh, als adviseur... Uh, ...en ook uh, actieve CDA, meen ik. De dus Veel... club van Wilde Vrij, zal ik het ja. even noemen. Hè? Ja. Ja. Die twee mensen ja. zijn toegetreden. Die zijn toegetreden ja. tot ons bestuur. Ja. En wat doet nou die Stichting Gezondheid en Welzijn? Uh, wij zijn voortgekomen uit de oude kruisvereniging. Uh -huh. Op het moment dat uh, de Goorlisse kruisvereniging is opgegeven in 1994... ...omdat alle activiteiten, uh, zoals de, de wijkzuster en dergelijke... Overgegaan waren naar uh, een regionale uh, thuiszorgorganisatie, het tegenwoordige Thebe. Ja. Uh, toen zijn er een aantal mensen heel slim geweest en die hebben gezegd: van nou, dat is allemaal prima, dat wij die activiteit af moeten stoten. Het betekent uh, zeg maar het opheffen van de kruisvereniging op zich, maar. Het geld, het geld, wat al die jaren door mensen uit Goorlen uh, middels donaties is opgebracht, daar willen we wel dat het voor Goorlen beschikbaar blijft. Ja. En dat is dus in, uh, in deze Stichting Gezondheid en Welzijn gestort. En we hebben dat geld. Uh, in de tijd heeft Jan Mes dat uh, heel slim gedaan. En die heeft ook gezorgd dat het geld goed belegd is. En uh, zeker in de begintijd. Uh, ...heeft dat goed gejongd, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Dus het be, ons kapitaal is wel wat groter geworden als uh, waar we mee gestart zijn de laatste jaren. is natuurlijk wat minder, maar we hebben ons toch redelijk kunnen handhaven. Maar en, zo groot dat uit de renten en de dividenden ja. de goede dingen gedaan worden. Ja. Die blijven ja. van het kapitaal ja. af. Ja. Mm -hmm. En dat kapitaaltje van uh, de Vrij Vringeren, is dat ook uh, daaraan toegevoegd? Ja. ja. Uh, per half januari wordt dat... maar uh, euro bij mij moeten. Ja, het is niet zo is groot. Niet veel. Maar, uh, maar goed, alweer al gezellig. <laughs> zo is dat. Nee, we zijn ook niet de fonds wat, uh, van de grote getallen. We nee. uh, proberen gewoon allerlei creatieve initiatieven die er op zorg- en welzijnsterrein in Goorlen en in Riel zeg maar, uh, ontspruiten. Mm -hmm. Om die uh, met raad en daad en soms met geld bij te staan. Dat, dat zwerfvuilproject, waarom, waarom moest daar geld bij? Waarom is dat die zachte doodgestorven waar je het over hebt? Nou, dat was, de kern van het project was dat uh, jonge kinderen van, ik meen tussen 12 en 14 ja, jaar... Ja, dat die daar ook iets mee verdienden. Dat die een zakcentje verdienden als zij uh, een middag uh, met ja. onder leiding van een jongere werkster in dit geval... Dus ik hoor een zwerfvuil ja. gingen verzamelen. Ja, ja. Nou, dat was het zakcentje. Dat, ja. dat was het. Ja, dat ja. Het ja want uh, er zijn mensen die het ook helemaal uh, gratis doen. Die, die ja, van ja, tijd dat tot tijd rondlopen. De ontlopen, dat... die nu bestaan. Ja, uh, ja. Met die jongeren, dat is al een aantal jaren geleden. Ja ja, ja, ja, ja. Maar het was, het was een leuk project. Ja. En dat uh, was ook het belangrijkste project... wat. Uh, ...het gemeenschapsfonds heeft gedaan in het korte leven wat ze gehad hebben. Ja, en, en jullie -tijd -tijd hebben verschillende dingen gedaan... Ou, ...zoals die, die deur van uh, de Sint-Jan, ja. dat die automatisch open gaat. Ja. Jullie hebben een, een, een bijeenkomst belegd voor, voor mensen die, die zich willen informeren... ...over uh, wonen in de tuin van hun kinderen. Ja. <giant> <corporations> ja, niet... Nou ja, het, ja ging over... het ging ook over veel meer. Ja. Ik ben er geweest, ja. Het ging eigenlijk over uh, hoe kun je je woning zo inrichten dat je er uh, uh, op een veilige manier oud kunt worden. Ja. Ja, ja, dat moet je een beetje plechtiger zeggen. En als het... Uh, uiteindelijk is ook de mogelijkheid te sprake gekomen. Dat, uh, mocht dat nou niet meer zo lekker gaan, dat je... Uh, ...in tijd van nood ook een zogenaamde mantelzorgwoning... ...in je tuin kunt laten plaatsen... ...als je tuin tenminste groot ja. genoeg is. Maar dat, uh, dat zal maar een enkele keer gebeuren. Je hmm. ziet het wel eens in het buitengebied dat het ja. gebeurt. Maar... Ja. Hele typische dingen die, die jullie dan zo uh, doen. Uh, want uh, ik begrijp ook uh, uit lezing van, van het artikel van... Uh, ...wie heeft het geschreven? Norbert de Vries, in Goris Belang... ...dat, dat uh, jullie niet zomaar inspringen in afgewezen uh, subsidieverzoeken... Uh, dat, dat jullie dan de tweede kant zijn? Of, of, uh, ja. dat, dat, dat doen jullie eigenlijk helemaal niet? Nee, uh, want dat zou het, uh, het voor de gemeente natuurlijk wel erg makkelijk maken. Dat uh, Alle initiatieven die dan bij de gemeente worden aangemeld... Uh, waarvan mensen vinden van nou, dit uh, komt de volledige Goerlose gemeenschap ten goede. En het zou goed zijn als de gemeente daar ook wat aan deed... Dat de gemeente kon zeggen van nou, uh, we schuiven dat wel door naar het particulier initiatief. Ja, subsidie bijvoorbeeld. Ja, maar omgedraaid wil het niet zeggen dat wij helemaal alles wat de gemeente niet nee. doet, dat wij dat ook niet doen. Nee, nee, nee. Dat, dat je dan bij, bij dit fonds ook helemaal niet aan de bak komt als de gemeente het nee. heeft afgewezen. Dat wij, dat niet kijken, zeggen. wij kijken het gewoon, uh, elk uh, initiatief wat gemeld wordt, uh, bekijken we op zijn, uh, zijn merites. Ja. ja. We kijken of het in onze... Uh, doelstelling past. En als het daarin past, dan uh, zijn wij altijd bereid om uh, minimale mee te denken en uh, in een aantal gevallen ook uh, mee te financieren. Ja. De onderkop is, uh, die stichting heeft mooie plannen. Wat, uh, wat zijn dan eigenlijk die, die plannen? Nou, we zijn met een paar dingen bezig op het moment. Uh, de EHBO vereniging uh, Goorle, uh, daar hebben we contact mee gehad, onder andere omdat uh, zowel uh, Pieter van Arben als ik uh, de AED-cursus hebben gevolgd. Ja, ook, <truimert> oh, dat ik Ben ook, ja. Ja. <laughs> ja. Dus ik zit hier goed. AED: <hijen> <hijen> Automatisch uh, externe defibrator. Oh, okay. ja. ja. oh. ja. Kortom, uh, als iemand een kast een kat zijn van, dan heb gelijk twee hulpers. Ja. Ja. Ja. We raakten ook in gesprek met de EHBO uh, over uh, het functioneren. En zij zeiden van, uh, ja, wij zitten toch met een probleem uh, van de, de, de vergrijzing van onze vereniging, uh, zoals bij zoveel verenigingen. Maar zij vroeg ook van, uh, god, hebben jullie geen idee hoe dat wij nou, uh, met name uh, de jongere mensen uit Goorlen, ja. zouden kunnen interesseren voor EHBO of uh, andere zaken die daarmee samenhangen. En uh, we zijn nu, uh, we hebben daar een voorzetje voor gemaakt uh, van uh, waar ze aan zouden moeten denken om die communicatie beter op gang te brengen. En we proberen nu om een, uh, uh, in Eindhoven bij Fontys Oogenscholen een uh, deskundige stagiair te vinden die als een soort afstudeeropdracht een, een communicatieplan zou willen maken voor de EHBO. Mm -hmm. En wij zitten er dan een beetje achter als uh, meedenkers. Uh, overigens de bestuur van de EHBO zelf ook. Uh, een tweede uh, initiatief waar we mee bezig zijn... is dat uh, in deze tijd van bezuiniging en de broekriem aanhalen... Uh, merken dat vooral uh, het gemeen de, de, de verenigingen en uh, clubs in uh, Goorlen en Riel. Omdat... Uh, ook de gemeente uh, de, mogelijkheden, de financiële mogelijkheden heeft beperkt. Ja. Subsidies worden afgebouwd uh, soms, volledig. En in andere gevallen gekort. En wij dachten dat het wel een goed moment is om uh, met, uh, die vereniging, met het verenigingsleven eens dus te kijken... Van, uh, zijn er nou geen andere manieren om uh, toch je, je club goed aan het werk te houden. Hoe kun je nou op een andere manier uh, aan middelen komen? Maar vooral ook, uh, hoe kunnen we het eigen initiatief... wat binnen de verenigingen uh, toch gewoon aanwezig is, beter benutten? En dan kunnen we in samenwerking eventueel met uh, het midden- en kleinbedrijf... of uh, met uh, een paar industrieën hier in Goorlen... kijken of we niet een win-win situatie kunnen creëren. Van mm -hmm. uh, Kijk wat je als vereniging kunt bieden... Aan uh, ja. een, een, een winkel. Kunnen we daar uh, de inbreng bespeuren van die stichting die erbij gekomen is? Uh, van, van, uh, uh, die zijn daar zeker ook enthousiast over. Ja, ja. want dat lijkt er wel een beetje ja, op. Ja, ja. Ja. Maar hoe stel je dat voor? Want ik heb daar iets. Kan het zijn dat. Ja, er staat ook. Dan bijvoorbeeld de LOG. Nou, die heeft van alles nodig. Ja. Dan komen wij naar die workshops of weet ja. ik wat jullie gaan ja. doen. Wat gaan we dan. Ik kan me daar eerlijk gezegd. ...concreet supermeilig bij voorstellen. Nou, we, zijn, we zijn die, die, uit. We zijn die activiteit nog aan het invullen... ...dus uh, we zijn er zelf ook nog over aan het denken... ...hoe dat we dat het beste kunnen... ...maar wij doen dit samen met... Uh, ...het uh, steunpunt vrijwilligerswerk... Uh, ...van uh, Contour... Ja. ...en uh, het coöperatiefonds van de Rabobank. En uh, met name die laatste hebben een... Uh, een zeer goede trainster uh, waar ze contact mee hebben. Die meer met het bijltje gehakt heeft. En we zijn uh, samen met haar uh, zeg maar een, een, een ochtend aan het opzetten. Uh, die gehouden zal worden hier in uh, de kapel van het Jan van Bezouwhuis. Ja. Om, uh, al was het alleen al, het idee tussen de oren te krijgen. Van, uh, om heel zwart-wit uh, uit te drukken van... Niet meer uh, met de open hand naar de, automatisch naar de gemeente lopen. Mm -hmm. Van wij hebben tekort, uh, gemeente alsjeblieft doet er eens iets in. Maar veel meer eigen initiatief tonen en kijken van uh, hey, hoe kunnen wij nou uh, samen met uh, eventueel andere verenigingen uh, kijken of we in bij uh, de industrie, bij. Uh, uh, met ja. een klein bedrijf Ik als, de ben heel de grond kijken. Ik kom zeker, want ik ben zo poepnieuwsgierig. Ja, ja, nou, ik, ik kan log. een heel praktisch voorbeeld geven. Ja, ja doe dat. Uh, wat niet zozeer gaat over geld, want het hoeft niet altijd met geld. Het kan ook nee, gewoon. Nee, het kunnen ook medewerkers zijn of weet ik ja. wat allemaal. Hebben, ik, uh, ik ben ook actief in het jongerenwerk. Uh, ja. We hebben een, uh, van de woningbouwvereniging de tuin... Uh, achter het jongerencentrum uh, in bruikleen gekregen. Die is door jongeren is die, uh, ook met hulp van uh, allerlei contacten die ze hadden... is die hele tuin gerenoveerd. Die is helemaal weer opnieuw uh, bestraat en ingezaaid. En we hebben daar een hoekje van uh, waar we een soort groentetuin wilden maken... als een leerproject ja. voor de jongere kinderen. Het ging redelijk uh, goed, maar uh, er zijn contacten gelegd met uh, Intratuin, uh, met het tuincentrum. En die hebben gezegd van, goh, dat vinden we nou zo'n leuk idee. Weet je wat, komend jaar uh, zullen wij ervoor zorgen dat die tuin uh, op en top uh, bruikbaar wordt voor de leerdoelen die jullie hebben. Wij zorgen voor uh, de bemesting, het spitten, de, de, de zaden, de spullen die je nodig hebt, aardig schoffels, weet ik veel. En dat vind ik een uitstekende manier uh, ja, om ja. te sponsoren. Ja, dat is heel het gaat en gewoon goed in natuur. En, en wij zijn dan bereid om ook uh, daar een bord uh, bij te hangen. van... Uh, dit, dit, doet ja. Ja, dit doet Intratuin. Ja, dat vind ik ook ja. maar logisch. Ja, maar ook niet, ja. En dan moet je dat jaar dat zij dat doen, heel hard werken dat je na dat jaar weer mensen hebt die die jongeren daarin begeleiden. Want exact. anders gaat het net als met het zwerfvuil. Ja. Maar dat doen zij ook uh, van. Uh, zij zijn ook bereid om de, de kennis die ze hebben, om die ook over te dragen. Ja, ja dat is heel erg leuk zelfs. Ja. Ik ben Maar dit, dit soort combis dit soort, uh, zeg maar, ja. uh, kun je natuurlijk veel meer maken. Ja, ik heb trouwens ook een leuke tip voor jou en ah. voor jouw club. Over die communicatie, over die EHBO's. Ja. Wij hebben hier in de uitzending gehad Martijn Koehorst en een makker. En die hebben een ITC-bedrijf en die doen ook van allerlei communicatie dingen. En die hebben bedacht, maar die willen dat ook best doen voor een goed doel. Een reclame achter het raam. Ja, ja. En die maken pamfletten. Dan, als je je aanmeldt, ja. en dat ontwerpen zij dan ook. En dan gaan zij in straten overal op strategische punten. Mensen vragen om in allemaal zo'n plakkaat neer te hangen. Eh, bijvoorbeeld wordt vrijwilliger bij de EHBO. Ja, ja. En als je dan dat doet... in een beetje straten waar jonge mensen wonen... Ja. zijn zij ervan overtuigd... dat dat best zal werken. Dat je daar ja. best een aantal mensen op uh, ja. komen. Ja. Ja. Ja. Dus Martijn Korst, staat in het telefoonboek. Goed zo. Die woont in de Herstallenstraat. Of weet jij het uit je hoofd? Nee, dat weet ik niet. Dat nou maar. ja, zoiets. En, uh, dat lijkt me. en die zeiden heel nadrukkelijk... Uh, dat ze dat ook... Zeker bij tijd en wijle voor goede doelen. Ja, ja. Zonder, dat lijkt mij heel leuk Pas ja. in jullie plan. Ja. Prima. Ja. Bedankt voor de tip. Ja. <laughs> Zo zie je hier aan de tafel ja. doe je ja. nog wel eens ja. wat op. Ja, ja, ja, ja <laughs> Jongeren bij de ABO. Ik denk dat dat wel voor, voor meer verenigingen een punt is. Om, om ja. jongeren erbij te krijgen. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, je hoort die klacht. Uh, hoor je veel van uh, de zaak vergrijst enorm. Ja. Maar, maar wat mij, niet wat alleen mij, het vergelijken Nee, nee maar wat mij wel enorm opviel, was. Uh, wij zaten uh, uh, anderhalve week geleden eens te kijken door de lijst die uh, contour hier van het steunpunt Vrijwilligerswerk had, ja. Ja. van het verenigingsleven in Goorn en Riel. Nou, je slaat achterover. Wat een clubjes hebben we hier ja, bij elkaar. Ontzettend. Dat is echt geweldig. De hoeveelheid daarvan. De hoeveelheid, ja. ja. Echt ja en, uh, de het staat boven de, de mensen die aan meedoen met, met de leeftijd erachter. Ik was daar ook een overzicht van? Nee, nee, nee. nee. Maar dit was Rijp en Groen uh, van de Canarievereniging uh, tot VOAP. Ja, dat zijn er heel veel. Ja, ja. En, ja. Ja. Ja. Maar het is, uh, ik vond het indrukwekkend om te zien hoeveel groepjes en clubjes... Uh, dat maatschappelijk actief zijn... Mm. In, uh, in onze ja. gemeente. Dat is echt prima. Ja. Ja. Nou, ik ben ook heel benieuwd... hoe jullie ochtend zal verlopen. Ja. Als ik enigszins kan, kom ik zeker... want ik ben echt heel misschien. Wanneer is dat? Die 31, maart. Ja. 31 maart. Ja. Op, zaterdagmorgen. Ja. Dat Zaterdag ochtend, op zaterdagmorgen. Ja, zaterdagochtend 31 maart. Ja. En alle verenigingen krijgen daar... Een gratis toegankelijk workshop. Ja. Ja. ja. En dan gaat het over die partnerschappen. Ja. Ja. Ik ben super benieuwd. Nou, Max, uh, dank voor je toelichting en ja. voor je bijdrage ja, aan deze grote kring. Gaan we naar een stukje muziek zeker? Ja, dat is een muziekje. Ja, dat zou je niet verwachten. Maar jullie weten of niet als je niet David Bowie dood is. J jullie weten niet, niet wie David nee. Bowie is. Ja, nou, ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja dat is er Vaak <laughs> van, <laughs> van, nou, van gehoord. Nou, David Bowie is wel een grote zangster. Ja, ja vernieuwen op heel veel gebied en toen hij dood ging moest ik erg aan mijn moeder denken, geboren in 1910, dus Kajs is al lang dood, kan je nagaan hoe oud ze was en wij genoten samen van David Bowie onder andere, we zijn ook naar die film geweest van het lied, maar ik weet niet of hij dat heeft, De Absolute Beginners ja, ja. dus ik vroeg aan Stefan net, heb je dat, want ik heb het niet meer en dat heeft hij en dat gaan we nu draaien We're Ja, dit was David Bowie, zaliger gedachtenis. En dat was nogmaals zijn slechtste nummer volgens, uh, ja, volgens kenners. Ja, maar ik ben geen kenner, nee. alleen een liefhebber. Een liefhebber. Els ja. is een liefhebber van David Bowie. We gaan verder praten met uh, Sietse. Dauma. jij bent, dacht ik nog wel, steeds, voorzitter van CDA Goorleriel. Ik ben voorzitter van CDA Goorleriel, ja. Goorl Riel. Ja. ja. Altijd erbij zeggen. Ja, tuurlijk. Um, Ach, hij woont in Riel. Nee, nee, ik woon in Goorleriel. Oh, nee, nee. En uh, daarom ben je als geen ander natuurlijk geïnteresseerd in het uh, bel en b van het CDA. Ja. En je bent naar uh, Utrecht geweest. Nee, ik ben niet naar het congres geweest. Ik had er naartoe willen gaan, maar het was vol. Het was vol? Oh ja. ja. ja. Geen plaats in de herberg. Geen plaats in de herberg, ja. om dat op de bijbelse manier te zeggen. ja. ja. En toen heb je het uh, gevolgd, uh, zoals wij het ook allemaal hebben ja, kunnen ik heb het, uh, ja. Achter, Eigenlijk achteraf. Komt het zelf op meer. Ja, ja achteraf. Ja. Ja. Het is een beetje euforisch wel, hè? Ik weet niet of het voor is goede namens, maar ik heb er wel, wel, wel, wel een goed gevoel over. Het was denk ik een congres van, als ik de sfeer goed, een beetje goed kan proeven, ik ben er dus niet bij geweest, maar een sfeer van aan de ene kant verzoening nou. en aan de andere kant ook van het idee van een nieuw begin en een nieuw elan. Verzoening, en. omdat de mensen die je misschien niet meer verwacht had, die lieten zich ook zien, ze waren er allemaal... Nou, ik, nee, ik, noem bijvoorbeeld ik weet alleen de, van, van Veerman dat die... Uh... Veerman, zeker. Maar bijvoorbeeld Ernst hirst Berlin was er ook. Ja. Een bekende Tilburger. Uiteraard, uiteraard ja. iedereen kent hem. Een collega van jou. Ook collega, zeker. En, uh, en dan uh, iemand, een hele uitgesproken tegenstander natuurlijk van uh, tot standkomen van, van, ja. van dit kabinet. En het bijzonder van de samenwerking met de PVV. Maar hij heeft er toch overzet en bezwaar heen gezet. en was, was er weer. En, uh, nou, ik had het gevoel dat dat, uh, uh, nou ja, dat en Veerman, hè, dat allemaal tekenen zijn van, uh, van verzoening. Ja, en Veerman ja. zei zelfs: Ik heb spijt van u ja, dat gezegd heeft. Dat vond ik wel van misschien. Nou, de meneer voorop. Hè? De manier ja, daar ja, ja, waren die. Ja, ja, ja. Ja. Pieter ja. van Geel, die, die schrijft een, een stemmingsverhaal, een sfeertekening van, van, van het congres. ...vanavond in NRC Handelsblad... ...die uh, is vicevoorzitter van het CDA, las ik... ...Pieter van Geel, de oud-fractievoorzitter van, ja. van, uh, van het CDA in de ja. Tweede Kamer... Ja. Die, uh, ...die zegt ja, uh, ja, wij kunnen ook geen ruzie maken wij CDA'ers. Nou, <laughs> uh, hopelijk is de ruzie en de meningsverschillen weer aardig... Uh, nee, we houden niet de, van ruzie. Nee, daar houden we niet van. Niemand houdt denk ik echt van ruzie maken... Ja, maar uh, dat was natuurlijk wel uh, grote uiteenlopende opvattingen over het komen van het kabinet. Dat kunnen kun we toch niet verhelen. We hebben dat congres gehad en er is een stemming geweest. En daar heeft een derde deel van de congresgangers, niet van de kiezers natuurlijk. Maar van de een congresgangers. De, een derde ja. deel van de congresgangers heeft daar tegen gestemd. En ik denk dat als je kijkt naar de actieve partijgangers bij het CDA. Dus actieve leden. En de, nou de afdelingsvoorzitters en de mensen die naar zo'n congres gaan. Zijn hele betrokken mensen. Die zijn in het algemeen. Sterk geneigd om uh, het met de mening van de meerderheid eens te zijn. Zeggen we, nou oké, okay, vooruit er maar. Als dan een derde tegenstemt, is het een heel nou, belangrijk signaal. Nou, dat is jou, vols, ja. Dat, dat is veel, vols. hoor. Ja, ja. Dat is echt veel. Ja. Ja. Echt heel veel. En, en dat staat ook bij uh, sommige mensen, bij, bij, ik denk bij veel van die tegenstemmers, ook heel diep. Ja. Echt heel diep. Dus dat is echt geen, uh, geen sinecure geweest. Hè? Nee. En dat is dan nu uh, de, de rijen weer een beetje gesloten lijken te zijn. En er weer een nieuwe land komt. En ook ietsje meer afstand van... Uh, van Heel van voorzichtig, voorzichtig. Jawel, nou ja, <laughs> eh, niet, niet in het huidige kabinetsbeleid. Want eh, zoals Rutte peter om duidelijk zei, wij staan voor onze handtekening. Afgesp afspraak is afspraak, altijd een kenmerk geweest natuurlijk van het CDA. Betrouwbaarheid, degelijkheid, dat aan de ene kant. Maar het biedt je natuurlijk niet om na te denken nee. over de wat verdere toekomst. Dat was ook He? het verhaal van Haasma van Buma in, in Buitenhof afgelopen zondag. Dat, dat was ook voortdurend ja. dat verhaal waar ja. wij... Wij blijven trouwen aan onze handtekening, wij, wij ja. zitten in dit kabinet en dat, dat, dat zetten we voort. En, ja, en, uh, Ja, en, en pas in 2015, dan, dan uh, kunnen we echt dus uh, weer eens uh, onszelf laten zien. Ja, maar dat moet je toch ietsje nuanceren. Ja. Natuurlijk, uh, het zou een beetje raar zijn om te zeggen van we hebben andere plannen en pas in 2015 kunnen we aan de andere kant uit. Uh, er is natuurlijk een afspraak gemaakt, er is een regeerakkoord gemaakt en dat is uh, denk ik nu ongeveer anderhalf jaar oud. Hè? En uh, normaal uh, zeg je, nou je hebt een regeerakkoord. En een regeerakkoord moet wel een, uh, een, een normaal in, in hoofdlijnen vier jaar mee kunnen gaan. Hè? Ja. Ja, want de kabinet zit vier jaar. Nou. Ja. Maar uh, dit zijn natuurlijk geen, geen gewone tijden geweest de afgelopen anderhalf jaar. Ja. Met de eigen crisis is ontzettend veel gebeurd. Er is al uh, heel hele ingrijpende Die zijn voorzien in het regeerakkoord. Maar het is niet ondenkbaar, niet onmogelijk, zelfs heel waarschijnlijk, dat er opnieuw heel fors bezuinigd moet worden. Ja. Dat was toen niet voorzien. Nee. En, en dat dan kunnen jullie wel je eigen. Nou, dat betekent aan. dat je natuurlijk wel dat je natuurlijk wel weer opnieuw aan, de, aan, de, aan, de, aan, de, aan het overleg deelneemt. Hè? En aan de onderhandelingstafel zit. En, en dat iedereen natuurlijk vanuit zijn eigen opvatting dan, eh, zeg maar, over die nieuw ontstaande situatie gaat praten. Dus jij voorziet dat al, uh, al een stuk voor uh, 2015, namelijk in 2013 al. Nou, ik denk dat er zo meteen moeten gepraat worden over, over, de, over de invulling van nieuwe bezuinigingen. Hè? En dan kan het toch niet anders dan dat het CDA alvast rekening houdt met de uitgangspunten die men nu heeft geformuleerd. Dat ja. wil niet zeggen dat het gerealiseerd kan worden, want je zit met, met, met andere partijen. Hè? En het is altijd in onderhandelingen een kwestie van geven en nemen. Dus ja. een enkel ding zal misschien gerealiseerd kunnen worden en een ander ding niet. Nou ja. Ja? Ben jij gelukkig met, het, uh, met die term uh, radicaal midden? <laughs> nou ja, gelukkig, wat gelukkig. Ik begrijp het er echt wel heel goed. En ik vind het ook wel, uh, na enige uitleg, ik wel duidelijk. Maar ik ben er zo ver minder gelukkig mee. Het is niet onmiddellijk voor iedereen duidelijk. En het term zou eigenlijk voor iedereen direct duidelijk moeten zijn. Hè? Mag ik iets zeggen over, ja, het, over het onderwerp midden? Ja, ja? En, en het radicale van het midden. Hè? Ja, nou. ja. Eerst, eerst iets over het midden. Um, heel veel mensen denken in de politiek alleen maar tussen uh, als een tegenstelling tussen rechts en links. En rechts is dan uh, veel markt, hè? ieder voor zich. Heel populair gezegd, allemaal mensen die in grote auto's 130 km per uur op de ja. willen rijden. Mm -hmm, dat ja. is rechts. En hebben we links en dat zijn hoge belastingen, hoge uitkeringen. En uh, nou ja, de, de overheid moet maar voor ons zorgen. Mm -hmm. Ik denk dat wat het CDA hier nou bedoelt... Wat, ...wat wij hier nou bedoelen... ...is dat dat is eigenlijk ook een... ...het is wel een duidelijke tegenstelling... ...maar er is ook nog een derde kant. Hè? Je moet het, het politieke spectrum als het ware... ...niet voorstellen als een rechterlijn... ...maar als een driehoek. Markt, VVD... ...overheid, SP... ...en PvdA. En de derde poot... ...dat is eh, de samenleving... ...de maatschappij, het maatschappelijke middenveld. Hè? De dingen die we samen doen... Hè? Ja. Ik vond het voorbeeld waar we net over hadden met Max... over die stichting uh, Gezondheid en Welzijn... dat vond ik een heel goed voorbeeld. En het, het verhaal over... we hebben hier in Goorlen... nou, ik weet niet hoeveel verschillende... Uh, ja, zo 135, 40 verenigingen. Verenigingen, grupjes, vrijwilligerswerk enzovoort. Dat zijn mensen die doen dingen... en doen dingen samen... en doen dat in bijna alle gevallen belangloos... Dat zeggen zonder dat ze ervoor betaald worden. Hè, vrijwilligerswerk. En die doen dingen samen... ...en die nemen zelf een stukje verantwoordelijkheid... ...voor hun eigen directe omgeving... Ja, voor, hun, ...voor hun buurt... ...of voor hun, hun, hun sportvereniging... ...of voor hun, ...nou ja, voor een of andere vereniging die goed werk doet. Mm -hmm. ja, dat, is, dat is de derde dimensie. Dat is de derde ja. dimensie en dat is het radicale midden. Nou, dat, dat is in elk geval... ...dat zit in de haarvat als, als wij van het CDA. Dat, dat, dat gebeurt. Het maatschappelijk middenveld. Het maatschappelijk middenveld. Ja. Mm -hmm. En... Um, uh, dat is dus ja, ik, ik, dat vind ik eerder gezegd iets minder goed passen bij, bij het uiterste van, van, van, van, de, van, de, van de, alleen maar de markt. Dat, dat zegt ieder voor zich. En ik doe alleen wat als ik ervoor betaald krijg. Ja? Dus uh, het gaat er eigenlijk om, om geld verdienen en, en het geld uitgeven en consumeren. Aan de andere kant, nee. Um, wij willen alles dat de overheid alles voor ons organiseert. Mm -hmm. nou, uh, daar is dus ook dat maatschappelijke middenveld ook tussen. Dus het CDA kiest uitdrukkelijk daarvoor. Ja, ja. ja. Um, dus dat midden is niet midden tussen links en rechts, maar nee. dus het, het, het, die, die andere, die, die derde, die derde, dat derde punt, die, die, meer die driehoek. Ja, het heeft een uh, wat uh, radicalere kwaliteit dan dan het kleurloze. Ja. Uh, maar het woord, ik denk compassie, wel dat er veel partijen vechten om het middenveld. Veel partijen vechten ja. om het middenveld. Het woord compassief, geeft dat nog inkleuring aan het radicale midden? Eh... Uh. Nou ja, het CDA heeft natuurlijk zijn traditionele uitgangspunten. Die, die, die vier traditionele uitgangspunten. En één daarvan is uh, ook uh, solidariteit. En solidariteit uh, wordt, wordt ook heel, heel goed in het uh, nieuwe rapport ingevuld en uitgewerkt. En het komt ook heel dicht bij compassie. Ja. Ja? Dus uh, daar ja. kun jij wel mee... Uh... Daar kan ik wel mee leven. Maar daar, moet je wel, uh, daar wil ik wel dit bij zeggen. Kijk, compassie, dat is de compassie. Uh, of de, het, het, het meevoelen en het, en het ook uh, meedoen, hè? je handen uit de mouwen steken, zelf voor uh, dingen die je zelf uh, kunt doen en goed kunt doen. En dan ben je bij dat, dat maatschappelijke middenveld. Hè? Hè, dat is het. Solidariteit kan ook worden uitgelegd als van uh, torenhoge belastingen, uh, hele hoge uitkeringen van uh, wie uh, geen zin heeft om te werken, die kan maar een uitkering krijgen. Dat, dat is dus niet het woord zo, nee. Het, nee, het type maar solidariteit dat, is, maar dat, is, dat hebben we wel achter ons gelaten dat heeft iedere partij wel achter zich dat ben, maken, ik me, dat ben ik met je eens maar, maar dat was in um, nou zeg maar 20 uh, jaar geleden was, het, uh, was daar nog wel veel in te winnen hè? Mm. maar dat ja, is inderdaad wel sterk veranderd. ja mm, Ap ja. ja. um, Klink schreef een uh, verhaal uh, dit weekend dat heb ik niet gelezen ik ben kwijt over het NRC handelsblad of in trouw vandaag maar het Al Klinkt die zegt, uh, oh, die overziet ook het Partij van de Arbeid congres, die, uh, die, uh, die was op de eerste plaats blij met, met uh, de stemming, uh, de, de sfeer op het CDA congres, was ook blij met de opstelling van Job Hen. Uh, en die zegt, uh, CDA en Partij van de Arbeid zullen samen, uh, die, ...die flanken, die onvruchtbare flanken van zowel SP als van, uh, van, PVV. van, van PVV kunnen bestrijden. Kunnen aangaan die strijd en, en uh, winnen. En wat, waarom komt de VVD in dat verhaal nee, van Nee, ja. heeft daar, daar heeft hij het niet over, maar hij heeft het over dus die, die flanken ja, heeft, uh, van, ja. van SP en uh, PVV. Ja. ja. Nee, maar die die, VVD die uh, dan zeer, dan zeer dan... aantrekkelijk zijn voor, voor een groot gedeelte van de kiezers. Nou, hebben we het niet over partijleden, maar van, van, van, van de, de, de kiezers, ja. de stemmers. Ja. SP, de grootste partij momenteel in de peiling. 32 zetels. Ja. Wie is dan de tweede eigenlijk? VVD. Nee. Is dat VVD? VVD, ja, ja. 30. Niet, ook niet meer de, de PVV? Nee, die heeft vier nee, nee. zetels gezakt. Ja. ja, die is een klein beetje aan het zakken. Ja, dat zou heel mooi zijn als dat zou lukken, maar uh, daar, daar, daar reken ik zelf eerlijk gezegd niet op. Het midden staat heel duidelijk onder druk. En toch is het zo dat um, uh, de flanken natuurlijk niet, niet, niet samen het land kunnen regeren. Er, zijn, er zullen altijd coalities nodig zijn en er zijn altijd um, uh, compromissen moeten worden gesloten uh, in die coalities. Maar het zou, heel mooi, het zou natuurlijk heel mooi zijn als uh, CDA en PvdA allebei wat terug zouden kunnen willen van de flanken... en ook weer samen zouden kunnen ah, reageren. Een flinke ja, groeien. een flinke groeien, ja. Dat, ja, dat dan zou dan heel mooi ik zijn. ook in de artikel de VVD niet voorkwam... want die heb je dan natuurlijk wel nodig. Want het anders heb je wel geen meerderheid. Anders heb je nooit een meerderheid. Maar nee, dan kwam in het artikel nee, van Prink niet Nee, meer. daar had hij het niet over. Mm -hmm. nee. Ja, want... Uh, ja... Als, als nou de grootste partij... SP momenteel in de peilingen nog maar een vijfde van het electoraat heeft, dat, ja. is dat, dat schiet niet op, hè? Nee, dat schiet niet op, nee. nee. We zijn enorm versplinterd geraakt, ja. ja. Dat is ook zo. Maar het is wel nou ja. verbazingwekkend, hè? 32 zetels. Ja. Um, een andere vraag over um, het CDA, want we, zijn net, uh, we hebben het vooral over het CDA. Hè? Ja. Um, die. Um, die dag op de hei van een stuk of acht uh, fris uitziende... Um, CDA-wethouders uit, uit de steden. Ja. Dat verhaal heb je ook wel gelezen. Dat heb ik gelezen. stond in NRC. Hè? En ja. stond in NRC. Ja. Heel interessant verhaal. Ja. Um, ik moest er wel hier en daar een beetje mee lachen. Um, ja, daar is een theoloog uh, bezig. Ik ben zelf ook een theoloog. En, en, um, daar, um, daar werd dus die vraag van de C opgeworpen. Ja. En... en um, dan werden de, de, de jongens boos. Daar moest het niet over gaan. Ja. Wat vind jij daar nou van? Over de C? Over de, nee, ja, en over dat, dat boos, boos, worden, het dat boos worden als de C aan de orde wordt gesteld. Nou, ik vind dat een journalist dat best mag vragen. Hè? Maar ik vind de, de, kijk, de, de C van het CDA, het, het, het, het, christen, het christelijk zijn van het CDA... dat is uh, denk ik niet meer uh, nu datgene wat het CDA traditioneel nog uh, samenbindt. Want de realiteit is denk ik dat um, ja, uh, de kerken, de katholieke kerk, de boerstandse kerken, die zijn, ja, die zijn uh, heel erg sterk leeggelopen. Mensen ja. voelen zich niet meer in de eerste plaats en automatisch verbonden met de politieke partij omdat ze een bepaald geloof aangaan. Ofwel omdat ze niet meer geloven, ofwel omdat ze zeggen, nou ik geloof nog wel, maar dat is niet meer automatisch dat ik daarom meteen op, een, uh, nee. op die partij ga stemmen. Nee. Nee. Dat is vroeger natuurlijk wel zo geweest. Ja. Je was katholiek en je stemde op de KVP. Of je was gereformeerd en je stemde op de AR. Ja. Ja? En daar is het CDA voortgekomen. Ja. En, uh, maar dezelfde groepen mensen die vroeger regelmatig naar de kerk gingen... en automatisch stemden op de KVP... dat is nog wel steeds een groep van, uh, denk ik... Uh, nu niet meer als act, erg uh, kerkelijk actieve mensen... maar nog steeds wel een groep van mensen die uh, inzien... dat je dingen samen moet doen, dat je voor elkaar verantwoordelijk bent... dat je uh, verantwoordelijk bent voor je gezin... dat je uh, uh, verantwoordelijk bent voor je familie... en daar ook af en toe de help aan de hand moet bieden... Ja. Uh, dat je in je buurt wat moet doen... Uh, dat je in het verenigingswerk actief moet zijn... dat zouden in principe nog steeds allemaal... CDA-stemmers ja. kunnen zijn. En omgekeerd, ja. als je christelijk gemotiveerd bent, als als je je wat laat zeggen door de Bijbel, zou je je kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld op gewoon links stemt. Of, of, of, dat kan uh, ook, natuurlijk. Uh, op duur. alle andere partijen, ja. wat maar mogelijk is. Ja. Uh, betekent dat niet dat, uh, dat, dat, het, uh, dat een uh, partij op christelijke grondslag toch een beetje gebaseerd is op een denkfout? Nou, denk denkfout? Het is een historisch ontstaansgebruik. Ja, ja, ja, ja. Ik zie die ja. historie wel. Ja. Ja. Maar waar, ja. eventjes denkend over... Ja, kun je eigenlijk politiek bedrijven op, op, op basis van, van de Bijbel, de geschriften, artikel 2 van, van CDA, Handvest? Nou, ik denk... Uh, je, uh, wat, wat, wat naar mijn uh, bescheiden, met nadruk op bescheiden, mening uh, zo is, dat is dat je in elk geval niet rechtstreeks uit een, een, een geloofsopvatting... handvaten kunt kunt krijgen... voor concreet handelen... in een concrete politieke afwegingssituatie. Je ja. moet altijd afwegingen maken... en tegen een bepaald voorstel... een bepaald wetsvoorstel... ja of nee zeggen... en dan kun je niet even de Bijbel erbij halen... en daar een stukje voorlezen Laat de zeggen. vinden. Dat zo, zo, zo werkt het gewoon niet. Nee. Ja, zo werkt het absoluut. Wat, je, wat wel kan... is dat je met een groep gelijkgestemde mensen... bij elkaar zit... in een fractie, in de Tweede Kamer... of in de gemeenteraad in Gorle. En zegt, we hebben toch gemeenschappelijke roots. En we hebben gemeenschappelijke gedeelde opvattingen die komen vanuit onze achtergrond. Onze geestelijke bagage. Iedere mens heeft een geestelijke bagage. Nou, die kan wel in belangrijke mate gevormd zijn. Door, door, je, door de kerkelijke, oh, je kerkelijke achtergrond. Dat kan. Of door de kerkelijke achtergrond ja. van ouders. Ja. En dan kom je gezamenlijk tot een bepaalde opvatting. Maar dan kun je niet zeggen, dat staat in Matthäus nee, eh, zoveel. Nee, dat ja? kun je niet nee. zeggen. Ja. Nee. Nee. Ja. nee, daar geloof ik, daar geloof ik niks nee. van. nee. Um, maar hoe ja. erg boos werden ze in dit artikel? nou eigenlijk wel behoorlijk boos het mocht eigenlijk niet aan de orde komen dat was nog een <laughs> hilarisch moment vond ik uh, overigens ze vonden allemaal dat vond ik toch wel, wel frappant de, ze, ze waren zodanig CDA dat, dat ze zeiden als die partij niet bestond dan zouden we hem vandaag we zouden oprichten. We gaan oprichten dan ja. zouden we hem vandaag oprichten ja. Uh, ja. maar, maar goed, uh, ideologisch uh, waren ze toch vond ik vrij zwak. En er was nog het, het hilarisch moment dat, dat men ging eten. En, en, uh, nou, oh ja. ze waren al bijna. Uh, en, en oh, opeens klonk daar een stem... Uh, we moet nog even mijn mooie stilte Kement. hebben. Stilte. We hebben ja. die gewenigd. Een van, uh, hey. van die wethouders van Rotterdam. Die ging nog regelmatig naar de kerk. Ja, die ging nog regelmatig naar de kerk. Die stond erop dus dat, uh, dat daar even stilte was voor, voor, uh, voordat men uh, ging eten. Ja. Ja. Dus, dus dat levensbeschouwelijk moment waar we de anderen zeer ongemakkelijk mee waren. Dat vind ik ook flauw. Ja, flauw, flauw, maar goed. Maar ongemakkelijk, wat, nou, goed, nee, nee, ongemak, dat vind bedoel. ik ook, dat vind ik ook. Hey, ik bedoel als, ongemakkelijk. Ik, ik eh, oh, oh, oh, zou ongemakkelijk. zeggen, als iemand... Ja, en niet om als je te je... zeggen, ik wil even stilte voor het eten, dat vind ik niet om ongemakkelijk Nee, ongemak, <laughs> natuurlijk niet. Als je met z'n zes aan tafel zit en je zegt, ik wil graag even een moment stilte, dan ja. kan dat toch? Ja. Het is niet meer van elementaire beleefdheid, and, de anderen dan, ja. dat, dat, dat heb ik ook zo vaak. Maar, nee, maar je eh, ziet hoe, hoe nu niet, nu, hoe nu, nu die even gezegd niet meer, maar wel. Als ja. we tien jaar geleden of vijftien jaar geleden was ik ook vaak in een gezelschap waarbij ik, nou, waar bijvoorbeeld ergens van voorzitter was van de raad van toezicht, ergens bij een de club waar je met twintig mensen om een tafel zit en dan zeg je, nou we hebben de lunch nou een tikje even glas en in plaats van zeggen smakelijk, smakelijk eten, dan zeg je, ben je van, even stil te is er een moment van stilte en dan kijk je rond en dan is er nog één van de twintig die de handen fout en, en, en, en in stilte even bidt. prima en als dat dan klaar is, zeg je nou mensen smakelijk eten allemaal, ja, ja, ja, dat is toch gewoon elementaire beleefdheid, ja elementaire beleefdheid, maar ja. je ziet wel hoe verschillend die cultuur geworden is ja. hoe, uh, hoe, ja, dus binnen ja. die club van van toch uh, redelijk gelijke zinnen. Ja. Er toch die, die grote ja, verschillen zijn en ja. hoe je dat weer. Maar dat, mag ik ook iets zeggen wat mij ook opgevallen is dat in dat, dat artikel was dat er waren zes uh, mensen, allemaal uh, in de gemeentepolitiek. Ja. Dus, uh, als ik me goed herinner, ook allemaal alle zes wethouder bij verschillende gemeenten, ook iemand uit uh, Tilburg, Erik de Ritter. Ja. Uh, ja? Tilburg, ja. en, uh, en allemaal uh, vond ik uh, als je naar hun uh, het verhaal leest. Want het had ook allemaal een persoonlijk stukje. Ja. Hè? Allemaal mensen denken... Uh, van relatief jong... Ja. en met een geweldig goed verhaal en enthousiasme. Oh ja. ja, zeker. Allemaal ja. Aantrek aantrekkelijke goede mensen. Huh? Aantrekkelijke dus, uh, uh, goede mensen. Uh, leuk om te zien ook. Ja. Want het oog wil ook wat. En uh, ik denk dat je uh, tegenwoordig wel smoel moet hebben. Wil je in de politiek iets, iets kunnen betekenen. Ja. En uh, heeft uh, Haasma Buma dat eigenlijk? Dat smoel? <laughs> Uh, nou, uh, als je zegt uitstraling op de kiezers, dan uh, de, kan het misschien nog, oh, en, uh, dat zou misschien wel onsje meer kunnen. Ja. Maar ik vind uh, Buma, of van maar Buma, wel een echt een echte authentieke CDH. Ja. Ja, en dat hij is soms het het heel ook heel grappig, grappig vind ik. Ook nog wel grappig, ik vind hem soms ook hè? grappig. En het kan ook geweldig meevallen dat ja. mensen denken van nou, al die mensen met hun vlotte praatjes, uh, is, misschien, kom, is, misschien houdtug, ja. is misschien een beetje houterig. Is misschien een beetje terug. We gaan toch over bestemmen. Dat zou best ook wel kunnen. Het zou, zou, kunnen. zou kunnen. Ik zou heb hem daar zitten kunnen. bekijken, daar buiten in het ja. Ja. Maar vind uh, je niet dat hij soms ook wel grappig is? Jawel, jawel en hij is er wel. Maar hij is verlegen, hij, hij kijkt ja. niet de camera in en hij nee. heeft nee. niet. Het is de, geen e Roemer. Nee, nee, dat is hij niet. En maar. je ziet toch wat, wat, hoe belangrijk dat is. Hè? Maar. Het is toch nog geen uitgemaakte zaak? Nee, het is zeker geen uitgemaakte. Er komen we misschien wel verkiezingen. Ja. Maar als je nou zegt, denkt dan, uh, aan Bolkestein. Hè? Bolkestein is, nou, is, is natuurlijk, uit, nu gepakt en gemaald uh, uitstekend in ja. tv-presentatie. Dat heeft uiteindelijk bij de VVD ook, denk ik, heel goed gedaan voor de VVD. Ja. Maar toen die begon was hij ook heel erg onhandig. Ja. Heel erg stuntig. Ja, toen was het ook een ramp. Was het een ramp. Oh ja, ja. Dus je kunt ja daar dat was wel. echt een ramp. Ja, ja. Je kunt daar ja. wel in groeien ook. Je ja, kunt ja echt je kunt veel leren ja. van ja. je mannetjesmakers. Van je mannetjesmakers, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Dus wie weet, Ben, wat voor toekomst er nog voor jou is nee, weggelegd. Nee, dat, dat ja. gebeurt helemaal niet, als. Nee, ja. dat nou, is, je uh, weet het, maar nee, nooit. Nee, nee, nee. Nee. Nee. Maar uh, je hebt nog helemaal niks gevraagd over um, zeg maar, uh, keuzes die het CDA nu maakt. Die uh, wel, um, uh, zeg maar... In zekere zin niemand zijn of anders zijn dan vorige standpunten. Hè? Bijvoorbeeld over de woningmarkt, over de hypotheekrenteafdeling. Ja, hè? dat wou ik ja. net zeggen. Hè? Nou zijn goed, dus, nou, dus, dus wat is daar het voorstel van het CDA? Nou, wat gaat. Nou, het, het, het, het, de, de, <laughs> de, de, in Erval is de, de, zeg maar de, de blokkade, het was erg een taboe, daar mocht niet over gepraat worden. Nee, en dus en, opgeven, en, en voor, bij de vorige verkiezingen heeft Balkanland ook voor de verkiezingen gezegd: dit is ononderhandelbaar. En dat is nou echt helemaal van tafel. Dat is dus tafel. Nou, duidelijk uitgesproken. Dit is echt uh, al een groot probleem. Ja. En Het is een probleem wat echt opgelost moet worden. Ha? En er wordt wel... Nou ja, het is natuurlijk moet bijgezegd. Het moet zorgvuldig gebeuren. Nou het moet langzaam ja, gebeuren. Ja, ja, ja, ja. EN maar goed, maar, dat de, is de, inderdaad wel een, een belangrijke wending. De multiculturele hele belang... samenleving is weer opnieuw omarmd. Gertje Leers kan wel inpakken. Nou, nee. <pij characterization> nee. Uh, wat... Uh, ik, wat daarover zegt, daar ben ik het ook helemaal heel erg mee eens. Ja. Daar wordt gezegd, niet uh, polariseren, maar um, uh, aan het werk zetten. Hè? Uh -huh. Of, of uh, participeren. Ja. Ik zocht een andere P. Niet polariseren, maar participeren. Hè? Het polariseren, dat is iets waar, waar het CDA ook uitdrukkelijk afstand van wil nemen. Van mensen wegzetten. Hè? In de hoek zetten. Je hoort er niet bij. Meedoen. Hè? Dus uh, het activeren. Zorgen dat mensen meedoen. Uh -huh. hè? En dat betekent dus voor nieuwkomers ook vooral zorgen voor scholing voor het RAME voor het gaan doen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Dat is nog een belangrijk punt dus. En, en er was nog iets, er was nog een, een derde punt. Oh ja, die vlaktax. dat is een hele anders. Heel, heel belangrijk punt. En dat ja. heeft ook heel veel gevolgen voor die hypotheekrente afstrekken. Want dat betekent dat aftrekposten in de toekomst ook nog maar tegen dat vlaktaxtarief kunnen. Oh, ja. Ja. En dat betekent dat voor mensen met die dan die, die solidariteitsheffing moeten betalen de, de, hè, voor de echte hoge inkomens. Dat die aftrekposten alleen nog maar tegen het lage tarief zouden kunnen aftrekken Ook echt een belangrijk verschil. En dat ja. is ook een belangrijk verschil. We gaan nou snel afronden. En ik moet één ding zeggen. Ja? David Bowie is niet dood. Ik vergis me oh, met Piet Reumer. Oh. Maar hij stopt zijn carrière. Bro. Hij stopt zijn carrière. En dat was een oh. heel item. Hij is Goed. er nog. hij is Ziet ze daar maar. Heel hartelijk dank voor je bijdrage aan deze Goldse Kring. Ja, was leuk. Graag een keer uh, tot ziens. Dit Goed. was Goldse Kringen. Uh, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ja. ja. En hopelijk nog een keer gast hier. Als ja, er weer yes. iets. Radio, op 105.